Mannix Ampersen met het NOS-journaal. Op de veerboot bij het Griekse eiland Corfu, waar op vrijdag brand uitbrak... is een van de vermiste opvarenden levend gevonden. Dat melden de Griekse autoriteiten. Er worden nu nog elf mensen vermist. De passagier die is gevonden zat in het achterste deel van de veerboot. Volgens Griekse media gaat het vermoedelijk om een man uit Letland... De brand op de veerboot naar Italië begon vrijdagochtend. Het is nog altijd niet duidelijk of het vuur inmiddels uit is. Aan boord waren er bijna 300 opvarenden. De Canadese politie heeft in de hoofdstad Ottawa een einde gemaakt aan het wekenlange protest bij het parlement. Betogers hadden het gebouw geblokkeerd met onder meer vrachtwagens uit protest tegen de coronaregels en de regering van premier Trudeau. De politie zette honderden agenten in en gebruikte pepperspray en flitsgranaten om een eind te maken aan de blokkade. Tientallen vrachtwagens werden weggesleept. De afgelopen dagen zijn in totaal 170 demonstranten aangehouden. NAVO-topman Stoltenberg noemt het risico op een grootscheepse aanval van Rusland op Oekraïne zeer, zeer groot. Hij zei dat alles erop wijst dat zo'n militair offensief op hand is... Volgens hem is er geen bewijs dat Rusland zijn troepenmacht bij de grens met Oekraïne afbouwt. Zoals de Russen zelf zeggen. Stoltenberg zei dat er juist troepen bij komen. De Nederlandse ploeg heeft op de winterspelen in Peking in totaal 17 medailles gehaald. Dat zijn er minder dan bij de vorige twee edities. In Pyeongchang werden 20 medailles binnengehaald en in Sochi in 2014 waren het er 24 het medailleklassement is gewonnen door Noorwegen. Dat land won 37 medailles, waarvan 16 keer goud. Vanmiddag is in Peking de sluitingsceremonie. De Nederlandse vlag wordt gedragen door Irene Schouten. Het weer. Vanuit het westen trekt regen over het land. In de loop van de middag gaat het flink waaien... met vanavond aan de kust kans op zeer zware windstoten. Het wordt een graad of 10. Ook morgen buien en veel wind. Het wordt dan ongeveer 8 graden.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 20. Het komen nu weer een hoop mooie oud talige muziek. Sommige artiesten, die kent u al, die komen regelmatig voorbij. Maar ze hebben een heleboel plaatjes. En elke week kijken we weer welke plaatjes we al gedraaid hebben. Sommigen hebben wist van die is leuk en die hebben we te vaak gedraaid. En deze week wederom een plaatje van de Willy Derby. Vorige week hadden we er ook al een plaat van. Meerdere zelfs, volgens mij. En tijdens de Tweede Wereldoorlog stond Derby dankzij van Toll's verkapte verzetslied op de Greppenberg. Van aan bekend als anti-Duits artiest gebruikmakend van zijn grote populariteit zocht hij bij de optredens grenzen op... wat van de bezetters als toelaatbare werd beschouwd. Dat hij de grenzen ook wel eens overschreed bleek... aan het feit dat hij zowel in 1941 als 1943 gedetineerd was... in de Scheveningse strafgevangenis... op beschuldigingen van anti-Duitse provocatie. En daar werden hem de medicijnen die hij nodig had voor zijn hartkwalen... dan al kon houden. En schaak wist met Listen en bereiken... dat ze haar vrienden kon bezoeken. En zij smokkelde medicijnen naar binnen en redde daarmee mogelijk zijn... Leven. En tijdens de oorlog verslechterde de Derby's gezondheid. Rutte de tijd en Terry schaak, de liefdesrelatie met hem verbrak, stierf Derby op 58jarige leeftijd aan een hartafval en werd begraven op de oudste eik en duinen. U hoort hem nu willy Derby dat als het zondag is. In het tweede zijn zo staat er geschreven. Om de tijd verdienen vrouw en man. Vandaar is het toch op het heel leven. Al we op dit je nu en dan. Al maandagmorgen vroeg gaan we aan het verkassen. De een die zocht heeft geen minuutje vrij. Een ander transfereert bij klaveren jassen. Een derde hoopt dit tot de loterij. De hele week is een gedrag Is de mens arbeid klaar. Maar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 De zakenman loopt heel de week te rekenen, maar hoe hij rekent, steeds komt hij tekort. Een loopjongen moet heel de week lang lopen, een hengelaar wacht een week lang op een baar. vrouw die is de hele week aan het kopen, daarvoor betaal ik me dagelijks groen en paard.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 Ja, als het zondag is, arbeid voor is hier zwicht, dan krijgt er iedereen zijn zondagse gezicht. Als schoolfabriekkantoor zijn we blijden voor een vrije vrees wanneer het zondag is. Die niet spelen kon, die speelde eens een mop. Toen nam de componist een pen en schreef er woorden op. Het was een gril en anders niet op een servet gekrat. Dit Die het werd een slagerlied en nu zingt heel de stad. Er is een slager uit, een aardig liedje. Een lieve slager gaat op stap. Een ieder zingt de fluit, het melodietje en kent de woorden. Van het tot de hele wereld rond, zo'n kleine muzikale graad. Er is een slager uit, een aardig liedje, een lieve slager gaat op stap. Men zingt er thuis en op de straat, men zingt uit volle borst, soldaten lopen op de maat. Voor vaderland en bos. Men zingt het in de bars van het plein en op de HBS. En moeders leggen bij het refrein. De baby aan de fles. Er is een slagerij, een aardig liedje. Een lieve slagerij gaat op stap. Een lieder zingt of luidt. Met een melodietje. En kent de woorden even raap, Het gaat van ons. Het hele wereld rond, zo'n kleine musicale graad daar is een slager uit, een aardig liedje Een nieuwe slaker Was werd ze beroemd eigenlijk in Nederland als een nachtegaaltje van de Jordaan. Tante Leem met het verlangen naar jou. En daarvoor hoorde u Henriette Davids met een slager gaat op stap. CfM Zandvoort, lokale omroeper uit de badplaats Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. En de volgende artiest is modus Hippolyte Johanna Schoepen. Beter bekend als Bobbia Schoepen. Geboren in Boom op 16 mei 1925... En overleden in Turnhout op 17 mei 2010 in Nederland en België. Beter bekend onder zijn artiestenaam natuurlijk Bobbiaan Schoepen. Vlaamse zanger, gitarist, entertainer, acteur en kunstfluiter. En zijn artiestenaam nam hij aan in 1945. En is afgeleid van de Zuid het Zuid-Afrikaanse liedje Bobbiaan Klim die Berg. En u hoort hem nu Bobbiaan Schoepen met Bella Bella Donna. Bij vanavond naar de kleine Osteria. Daar in het priëeltje... ...reken we dan vino... ...en na iedere kus zeg jij me lachend... ...oh, bambino. Mandolines spelen... ...hoor ze niet, hoor ze niet... ...liebesparen stremen... ...hoor ze niet, schoor ze niet... ...dachten gaan ...luister niet, luister niet... ...luister maar aan mij... Mij vanavond naar de kleine osteria, waar de cipressen van aan het neer. Daar wil ik altijd in, maar dan met jou. Nee, maar op naar de knee.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 Fijne choco, choco, chocolade, chocolade, chocolade. Koop een stukje voor mij neer. Ieder in Milano wacht op mijn soprano. Zing ik mijn lied waar, koop ik super. Al mijn fijne kleine stukjes chocolade, chocolade, choco, chocolade. Ja, in heel Milano ik ze graag mijn chocolade, choco, chocolade. Eet een ieder met plezier.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 Was een Nederlandse tekenaar, komiek en cabaretier. En in die laatste functie werd hij met name bekend als Doris. En als u hem nog niet kende, dan kent u hem zeker in dit programma. Want wij draaien denk ik wekelijks wel één of twee nummertjes van Doris. Oftewel Tom Manders. En hoewel zijn geboorte officieel in de archieven staat als 24 oktober... is hij eigenlijk een dag eerder geboren, namelijk op 23 oktober. Zijn vader liet hem een dag later inschrijven... omdat hij voor een zondagskind geen vrije dag kreeg. Ja, dat was zo in die tijd, hè. U hoort hem nu, Doris met twee oude, toffe jongens. Twee oude, toffe jongens En nog vrij gezellig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 Ik heb van mijn hele leven nooit de vak geleerd. Twee oude toffe jongens. En nog vrij gezellig. Twee paar oude stamme weer.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 Een heel ander hoofdstuk. Ga jij de volgende week nog naar het bloemenkorps kijken? Ach nee, ik hoor het wel over de radio. Hey, Twee oude het hartje muziek. Is mooi? Ja, hij is mooi, ja. Leuk, ja, ja. Ice cream, soda, tonic, in een lichtstool, zoniek. Op het strand, boele Achterglazen. De lucht een strakke blauwe van, het strand en meer een hoop. Een meeuw verscheurt haar eigen keel en dan orkest speelt laf of ziel. Er is zoveel te koop. Rijen vogels kringen, zon van schijven. Celofan, de lucht een strakke blauwe waan, het strolt een meer een hoop. Een meel verscheurt haar eigen keel, een dansorkest speelt laf voor seel. Er is veel te koop boven de. Dijk. Draaien vogels kringen, zon, want schreeven lief.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 Die in de periode tussen de Beide Wereldoorlog een van de populairste artiesten van Nederland was. En natuurlijk al die bekende liedjes van hem. Hè. Die heeft er suiker in de erwtensoep gedaan. Dat was in 1939. Zoek de zon op. Dat was een paar jaar eerder, in 1936. Schep vreugde in de liefde, 1937. En Louise, zit niet op je nagels te bijten. En u hoort hem nu: Luban, die met het regiment gaat voorbij.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 Oh, yeah.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 Vervolgens komt de korporal, kika korporal De meeste plaats van allemaal, dat heet de korporal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 Kan niet. Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg. <laughs> Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem er ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Een plaantje, Dat bleef hangen op dat hey hey en de sleutel van die jukebox. bleek verdwenen in het café. Dus ze niet er liep met zo'n gezicht want die jukebox zat wat dicht. En de stroom is kon niet. Dat bleek ook de knop van het licht. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie? De van de deur te zien, want de kaas is kapot. en dat is in ons land. De kasteleinman doet de lichtknop en zij die er nog wat lust. Moet het voor het donker maar zeggen, we krijgen in minuten rust. Maar zonder licht in een café, hoe komt de mens op dat idee? Het werkt met trammenland in het donker, je hoort aan alle kanten heen hee. Wie heeft de sleutel van de toolbox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de toolbox gezien? Want de plaat is kapot en dat ding zit op slot. En de mensen die daar woonden, aan de zij en overkant. Ik hey, namen op, die kreet die al over. Hey,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 En En dat was het cocktailtrio. Met wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? En daarvoor hoorde die wel bekende plaats van Anneke Greulo met brandend zand. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard volgende week ben ik er weer. Met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Iedere zaterdag wordt het herhaald tussen 1 en 2. En natuurlijk ben ik er volgende week zondag weer. Tussen 9 en 10 in de ochtend. Lekker bakje koffie. En een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En voor nu nog even een paar stukjes muziek. De Maaskanters, Frans Halsema... Maar eerst hier de Silvera's met het torentje van Pisa. Ik wens je nog een heel fijne zondag. En ik zeg tot ziens. Waarom staat hij zo schip? Dat torentje van Pisa. De pan die dat na. toen die vraag aan ma. Waarom staat hij zo schip? Okay.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 See you, Een zeeman heeft het water lief, maar drinken doet hij het niet. Een zeeman heeft het water lief, maar drinken doet hij het niet. In het begin was je heel sympathiek, ik voelde genegenheid.